Drie uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In Heerlen is de herdenking van een moord onrustig verlopen. Op de plek waar een 22-jarige man vier jaar geleden werd doodgeschoten... kwamen gisteravond ongeveer 150 jongeren bijeen. Een aantal van hen richtte vernielingen aan. En er werd een brommer in brand gestoken. Een onbekend aantal jongeren is opgepakt. In Flevoland zijn drie van de vier gedeputeerden die een maand geleden opstapten... teruggekeerd in het college. Gisteravond werden ze geïnstalleerd. De gedeputeerden van VVD, PVDA en CDA stapten vorige maand op... na een kritisch rapport over de ontwikkeling van natuurproject Oostvaarderswold. Volgens dat rapport werden provinciale staten onvoldoende geïnformeerd... en werd er niet genoeg rekening gehouden met de financiële risico's van het project. Nu heeft de meerderheid van provinciale staten ingestemd... met de terugkeer van de drie. De vierde gedeputeerde van de VVD komt niet terug. In Voorst bij Apeldoorn heeft brand gewoed bij een groot sauna-centrum. Het vuur verwoestte een van de grote vrijstaande buitensauna's. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de brandweer konden alle gasten de sauna op tijd verlaten.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 Nachtzuster, Ron Vergaouwen. Ja, Welkom bij het tweede uur van Nachtzuster. Deze week nog één week met een nachtbroeder. Volgende week is Astrid er weer gewoon. Intussen zijn we wel al stevig op zoek gegaan naar antwoorden op vragen waar jullie mee gekomen zijn. Uh, bijvoorbeeld zit er een klakson op een vliegtuig. Sint Maarten, waarom wordt dat niet in Nederland gevierd? En als we het al vieren, waarom zitten we dan massaal voederbieten uit te hollen? En eh, waarom is de weekendbijlage van het AD niet netjes gevouwen? En de doordewekse krant wel, met name bij het AD. Ja, dat zijn zomaar vragen die gesteld zijn en waar we een antwoord op zoeken. En waarom blijft s'nachts het licht aan op een treinstation 0800-1121? Mailen, dat kan ook nachtzuster.omroepmax.nl.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 De dijk, mag het licht uit. Nou, ik wil het liever nog even aanhouden. Het is al donker genoeg, uh, ook hier in de studio. Maar dat is, uh, is wel zo gezellig. 0800 1121. Dat is het gratis nummer waar je terecht kunt met alle vragen en antwoorden die uh, gesteld worden deze, deze nacht. En uh, wie ook gebeld heeft, dat is Jasper. Jasper, goeienacht. Mm. Goedenacht, goedenacht uh, broeder. <laughs> goedenacht, broeder. Ja, nee, je mag dat ook nachtzuster goed. zeggen hoor, we zijn niet zo moeilijk hier. We hebben een paar hele gekke, gekke opmerkingen, vragen gehoord de afgelopen uren. Hmm. Ja, uren nog. Um, nou, één, die heb je niet meer in het lijstje afgestreept, maar het was een spiegeltje. Ja, omdat we, we hadden al wel een antwoord erop gehad, maar inderdaad, mensen mogen daar ook antwoord op blijven geven. Namelijk, waarom uh, het, het, het spiegeltje inderdaad? Hè? Van waarom uh, gaat die vink de hele tijd met zijn snavel tegen dat uh, spiegeltje nou, aanpikken? Ik kan je vertellen, het is een martel... Uh, gereedschap voor een vogeltje. Een spiegeltje in een kootje hangen voor een vogel. dan wordt je knettergek van. En, ja, dus een kortere levenstijd. Het is een soort... Ja, nee. Als je echt, echt de pest hebt aan, aan vogeltjes... dan moet je een spiegeltje ophangen in je tuin of in je, je kootje. En dan weet je zeker dat die dat hij knettergek worden ervan. Dus je zegt eigenlijk, Ria is de vogels in haar tuin aan het martelen met dat spiegeltje? Ja, dat jongens, houden, houden ze een keer... er is net zoiets als een, als een hamster in, in zo'n zo rat, weet je, die moet rennen de hele tijd. Of in zo'n bal, leuk door de kamer heen uh, rennen. Het dat, dat, dat is allemaal niet natuurlijk. Een, een spiegel, die komt niet... Ja, misschien als ze in het water kijken, dan zien ze een, een, uh, zelf... Maar doe dat nou niet. Doe dat nou niet. En er uh, was nog iets over, de, over het... Ja, ik haak het toch op. Ik had hem al doorgestreept. Ik heb zes katten. En uh, die, die, die vinden het water uit de kraan net zo lekker als uh, buiten. Maar ik heb het gevoel dat buiten dat er een soort zuurtegraatje in zit. Dat ze dat een beetje uh, avont avonturistisch uh, vinden. Ze vinden het, uh, het water uit de kraan te, te gewoon misschien? Nou, nee, ja, met uh, dit weer drinken ze gewoon uit het uh, bakje uit, uh, uh, van de kraan, hoor. Het heeft niks met kamertemperatuur te maken. Dat vind nee. ik ook zo geeks. Nee. Katten die drinken... Weet je, katten drinken gewoon, gewo uh, gewoon in, in, in, bij de goot, uh, wa uh, water. Want je hebt niet dat het vind... idee dat er een verschil zit... dat, dat katten liever uh, regenwater drinken dan uh, kraanwater? Nee, ik vo vo volgens mij is het gewoon waar het is, daar is het? Okay. En als ze nou, nou buiten regelt en ze zitten binnen, nou, dan, dan gaan ze gewoon kraanwater drinken. Maar als het uh, in de zomer is, heb ik, even gere... ik heb ook zo'n bakje buiten staan, dan gaat ze ook... Uh... Maar daar zit een soort algen, een soort zuurte, zuurtegraadje in. Ja. Het, uh, maar, uh, maar wormen... Die mevrouw die zei van, ja nou, iedereen ontwormt zijn katten één keer in de, in de drie maanden. Nou... Mijn katten hebben nog nooit wormen gehad. Want die, want die eten ook uh, bloemkool en spersiebonen. En uh, alles wat een Handig. kat. Handig. Uh, ja. Ja, gewoon een soort kattenbak. Daar komt het woord ja. waarschijnlijk ook vandaan. En nog de laatste, laatste antwoord. Ja, even snel. Op, ja, op die manier in het vliegtuig. Het is het, precies hetzelfde: die GPS. wat je in de, in de leuning ziet. waar het vliegtuig vliegt. als op je telefoon. Dus gewoon hetzelfde systeem. Ja, het is Hetzelfde. Het is leuk om uit te proberen. Ja. Maar, uh, maar mijn vraag is dus. Uh, waarom zijn, blijven mensen zo onnozel over het, uh, over het, uh, over het, uh, het, het broeikaseffect? Ah, oké. Okay. Want, uh, bedoel, de Noordpool is bijna helemaal. Uh, ja, nou ja, het is een mooie oceaan, wordt het. Dan kunnen die uh, oliestampers lekker heen en weer varen. Mm. Maar waarom. Uh, ik bedoel, alles wat we doen. Als je uitademt, dan krijg je warmte. Ja. Nou, de kachel die we aandoen, die geeft warmte. Dus alles gaat naar boven. Want het greenhouse effect is eigenlijk gewoon een huis. We leven in een bubble, dus alle warmte gaat omhoog. Mm. En alle, alle gassen en alle gevaarlijke gassen gaan naar beneden, naar Antarctica. Die gaan er weer lekker een, op een andere manier aan de gang. Maar daar zijn er rotsen. Maar de Noordpool is gewoon bijna weg. En Wubelokkels hebben zo vaak gezegd. Maar we blijven zo onnozel in Nederland. Dat is gewoon. We gaan gewoon lekker door, joh. Dus je vraag is eigenlijk: waarom uh, dringt het niet tot mensen door? Ja, precies. Ja. Waarom zijn we onnozel? Ik wil dus iemand die, die gewoon zich ook zorgen maakt erom. Want ik hoor ik, ik vaak, er komen van die kleinste vraagjes langs. Waarom, waarom, waarom duurt het 15 seconden als ik op internet de stream beluister? We leven een heel andere tijd. De ijsberen gaan allemaal naar, naar beneden, worden afgeschoten. Die zijn over een tijdje in een, in een dierentuin te zien. Of als een bondkraagje ja, op, ja. Een, op een jackie En uh, wij gaan gewoon lekker door. We, we maken ons druk om, om Rutte en uh, de zorgpremie. Uh, maar er zijn veel... Je maakt je, jij maakt je zorgen over de grote dingen in ja, het leven. Sandy. Over uh, de belangrijke dingen van deze aardbol. Ja, we, we schrijven hem erbij, Jasper. Ja, Sandy is mede veroorzaakt door de jetstream die nu afwijkt... omdat de Noordpool uh, aan het smelten is. Ja, nou, we gaan de vraag erbij zetten. Dus waarom... Waarom blijven mensen het broeikaseffect zo massaal negeren? Waarom hebben we alleen maar oog voor kleine nou, ontken, details in het ont leven? ontkennen, ontkennen ja. Oké, ontkennen. Oké, Jasper, dankjewel. Doei doei. Doe, doei doei. 0800-1121, als je je misschien wel zorgen maakt over het broeikaseffect en weet waarom een heleboel mensen dat niet doen... Waarom, uh, waarom is dat blijkbaar toch een onderwerp wat niet leeft? Waarom maken we ons minder zorgen over het uh, milieu dan uh, over onze portemonnee? Terwijl het milieu misschien wel veel belangrijker is. Goeie opmerking. We gaan naar uh, Joyce. Hey Don. Hallo. Goeienacht broeder. Goeienacht. Ik heb een vraag en ik heb misschien ook wel een antwoord op... Um... Was het Jasper, denk ik, over zijn voor de sainte of Suikerbiet? Uh, het Sint Maarten. Ja. Dat was Ben. Sint ja. Ik, ik, daar kan ik misschien een gedeeltelijk antwoord op geven. Ik ben er ook niet heel zeker van, maar ik denk dat er iets van te weten Het Sint Maarten uh, ja, is natuurlijk een heel oud. Uh, van oorsprong rooms feest, natuurlijk. Daar waarbij kindertjes langs de deuren gingen. Hmm. Met een, ja, een lampionnetje. En dat was van vroeger in, in, in ons streken was dat uh, de suikerbiet. Of de voederbiet, zoals jullie dat noemen. Ja, er was een uitgeholde suikerbiet. Ja. En daar ging dan een lichtje in. En dan, uh, en dan een beetje langs de deuren leuren. En een uh, leuk liedje zingen En dan kreeg je een snoepje of zo, hè? Ja, maar, waar, maar waar de vraag was, waar komt dat vandaan? Ja, dat is een oud Rooms feestje. En dat heeft te maken met uh, Sint-Martinus ja, Sint natuurlijk. Dat was een kindervriendje of zoiets. Die deelden kennelijk. Als jullie je geen zingen en ding uit. Ja, ik weet niet precies wat er daar komt. Alleen ik weet wel dat het later is opgedeeld in het ja. protestantengedeelte. En het katholiek gedeelte. Het katholiek gedeelte ging het niet meer doen, maar het protestantengedeelte doen nog wel. Oké. Okay. En daarna is er natuurlijk een hele meute gasten naar Amerika verhuisd. Die zijn het daar blijven doen, en dat is het Halloween. En daar hadden ze en meer pompoenen, ze, dus daar, daar zijn ze, ze met pompoenen gaan doen. daar hebben ze die pompoenen. Ja. En maar ja, het komt dus, het oorspronkelijke verhaal is dus dat we de, de suikerbieten zijn gaan uh, uithollen. Daar komt het vandaan. Ja, ja, en ook je had de, elk ding, maar goed, de suikerbiet lag kennelijk voor de hand. Want. Want ja, je hebt natuurlijk einde van de herfst, dan heb je die suikerbieten overigens net geweest. Dus die waren voor de hand, denk ik. Oké. Okay. Nou ja, we, we gaan gewoon de vraag nog even uh, laten staan. En uh, misschien dat er nog andere mensen zijn die daar uh, een antwoord op kunnen geven. Maar dat uh... was helemaal niet mijn inbelding eigenlijk, maar goed. Waar bel je voor? Ik, ik belde eigenlijk voor de vraag. Vertel. Misschien heb je het ooit aan de hand gehad. Stel hè, dat jij uh, zit te babbelen met iemand en je wil het hebben over bijvoorbeeld de oom van jouw... Partner. Hoe noem je die? Schoonoom? Uh, dat vind oh, ik, je ik, vind, oh, ik ben er heel, slecht in. Ik ben er heel moeder, slecht in. Je hebt een schoonvader. Heb je ook een schoonoom? Of een schoonopa? Of een ja. Noem maar. schoon-tante? Ja, misschien klink ik nu heel dom, maar ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat heet inderdaad. Nee, precies. Nee. Daar ben ik voor. Ik bedoel, we hebben daar een naam voor je. Ik zeg altijd gewoon schoonfamilie. schoonfamilie. Ja, schoonfamilie. Ben ik klaar? Lekker makkelijk. Ja, maar als je wil uitleggen van dit is de broer van de vader van mijn... Hè, de broer ja. van de vader van mijn partner. Nou is wel schoonom, dat schoonoom toch heel gemakkelijk? Ja, dat wordt altijd, uh, wordt altijd heel ingewikkeld ja, inderdaad. Ja, dus van hoe je partner. dat schoonoom is toch gemakkelijk? Waarom zeggen we dat niet? Ja, schoonoom. Ja, ja, het klinkt heel raar nu hè, maar dat klinkt toch gemakkelijk? Ja. Oké, okay, nou, het dus vind ik een hele goede vraag. We zetten hem erbij. Hoe noemen... Uh, ja, waarom, waarom doen we niet de benaming voor de familie helemaal uh, uh, benoemen? Wat, wat, ik, wat ik helemaal raar vind. Wat zeg je? Dat bijvoorbeeld um, neefjes en nichtjes, hè? Jij hebt neefjes en nichtjes, dat vast wel. Ja. Dat kunnen kinderen zijn van jouw broer bijvoorbeeld. Dat zijn jouw neefjes en nichtjes. Ja. Maar kinderen van de vader... Uh, nee, sorry. Ja, ja, de kinderen van de vader van jou. Nee. Oh, uh, uh, we komen er niet uit. Maar de nee, vraag is nee, duidelijk, wat, Joyce. Nee, ik kom er wel uit. Kinderen <coughs> van de broer van jouw vader, die heet ook neef of nicht. Ja. Het is niet duidelijk waar het verschil zit. Nee. Waarom hebben we alleen een benaming de voor de directe familieleden? Huh? Waar, waarom? Dat is jouw vraag. Waarom hebben we alleen een benaming voor je directe familie... En als je, bij je schoonfamilie, uh, als je je schoonfamilie moet benoemen, dan kom je al snel in de problemen en dan moet je het helemaal ja, gaan uitleggen. Maar, dat, ja, maar het is niet alleen bij de schoonfamilie, het is ook, ook binnen de familie. Wat ik net probeerde aan te duiden, mm. is dat bijvoorbeeld jou, uh, jouw neefjes en nichtjes, bijvoorbeeld de kinderen van jouw broer of zus, die noem je neefje of nichtje, maar de kinderen van jouw, uh, de, de broer van jouw vader of moeder, heten ook ik moet het anders zeggen. De kinderen van de zus van jouw moeder... die heten ook neef of nicht. Ja. Joyce, we zetten, we zetten de... de... naam voor, voor iets heel anders. We zetten de vraag erbij. Ik ben heel onduidelijk, hè? <laughs> nee, ik ben zelf gewoon heel slecht in, uh, in familiebenamingen. Ik ben daar heel slecht in. Dus uh, dat, ik, ik vind het... Ja, dan, heb je ook, dan heb jij dezelfde dus hetzelfde probleem eigenlijk. Precies, ja. Maar we zetten de vraag erbij. Waarom uh, is de benaming... Uh, het benoemen van een familielid. Waarom is dat niet voor ieder familielid? Ja, dat is ja. rommelig. Ja. En waarom hebben wij geen schoonoom? Waarom hebben we geen schoon nou, Ik vind het wel een mooi woord. Zullen we dat gewoon proberen in de vandalen te krijgen? Scho schoon opa. <laughs> hey, dag na Dank Oké, dankjewel Joyce. Oké. Okay, Oké, okay, fijne nacht. 0800 1121. Ja, waarom hebben we niet een benaming voor al die familieleden die we hebben? 0800 1121. Een family affair, uh, ik ben er gewoon niet heel goed in. Dus misschien zit je nu te luisteren en denk je, je rondsnapt er helemaal niets van. Nou, dat klopt ook inderdaad, want ik ben daar echt heel slecht in. Uh, Schoonfamilie, uh, schoonbroer, uh, neef, nicht, ik ben er altijd heel slecht in. Um, maar afgezien daarvan was het wel een hele goede vraag. Waarom hebben we niet gewoon benamingen voor al die familieleden van ons? 0800 11 2, Daar kun je terecht uh, met het antwoord. Waarom bestaat bijvoorbeeld het woord schoonoom niet? Of bestaat het wel en gebruiken we het nooit? 0800-1121. Erwin, goedenacht. Hoi, nou, Ik weet het antwoord wel. Waarom een schoonschap bestaat in een schoon, uh, schoon gewoon in Nederlandse taal? In het Engels heb je wel die onderscheiding. Dat onderscheidt onderscheid veel meer. Ja, maar waarom heb je dat in ja, het Nederlands de, niet? bijvoorbeeld Het verschil tussen nephew en cousin. Hmm. Dat is in het Nederlands allebei neef. Ja, maar dat doen we niet hier. Nee, maar dat is, dat is dus gewoon de taal, zeg maar. Daar ja. hebben we voor gekozen. Dus dat wij het zo duidelijk genoeg vinden. Een soort gapend gat in onze uh, duidelijkheid. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Ja, misschien moeten we daar gewoon iets van vinden... of moeten we gewoon het woord schoon oom gaan invoeren. Ja, dat, ja. nou, je kan het natuurlijk altijd in kleine kring, het ook gebruiken. Ja, ja het, is, het, is niet, het is niet echt fout, maar... Erwin, want je belt uh, over iets anders, hè? Ja, en ik heb het over muggen. Muggen. Het is, het uh, het is echt een dierennacht. Bij Kazeloenen ging het ook over dieren. En uh, wij gaan daar vrolijk op verder. Heel goed. Oké. Okay. Vertel. Ja, hé. Hey, um, uh, het was een mooie zomernacht. Afgelopen augustus. Ik lag in mijn kamer en ik hoorde die beesten om mijn, om mijn hoofd heen zoomen. Ja. En uh, ja, normaal. Ja, ik moet daar gewoon eerlijk in zijn. Het ging over diervriendelijkheid bij het programma. Maar ik kan die beesten echt niet uitstaan. Ik denk dat het wel meer ne Nederlandse mensen lal hebben. Ik pak gewoon mijn vliegenmepper en uh, ik ga ze achterna. Maar toen dacht ik ineens, hè, kijk, in een normale evolutionaire keten zeg maar, is het zo dat je hebt een heel klein visje. En die wordt, vis, die wordt gegeten door een grotere vis, die wordt gegeten door een grotere vis, die wordt gegeten door een haring. Die vangen wij en die eten we op een bootje met de uien op. Maar hoe zit dat met muggen? Ja, nou, die wordt ook gegeten toch, of niet? Nou, nee, niet dus. Zou u, zou u een dier kunnen aangeven dat, dat een mug eet? Nee, ja, dan, dan komt toch mijn, mijn uh, biologische capaciteit uh, weer om de hoek kijken. Die is ook niet, uh, niet heel groot. Maar nee. uh, ja, ieder heeft een, uh, een plek in de, in de keten, uh, vermoed ik. Maar ik, het is wel een goede vraag inderdaad. Ja, wie, oh. uh, wie eet er nou een mug? Ja, ik bedoel, wat is, wat ja. is eigenlijk het net van een mug? Wat is daar het nut van? Ja, nou, voor mensen in ieder geval niets. Want ze, ze zijn alleen maar irritant. Ja, je, dat is. Ik wil zeggen dat die callscreener van u, dat hij intilt is. <laughs> Wat gebeurt er? Ja, precies. Ja, ik ben er nog, die is intilt. Goed. Die is gewoon intilt. Erwin, dankjewel. Erwin, de valt weg. We gaan naar Valentijn. Wel Eigen, eigenlijk voor de klimaatproblemen. Maar even in reactie op Erwin. Ja. Leg op je nachtkastje een kruimeldief. of zet naast je bed de stofzuiger. Daarmee pak je die om je bed rotzoemende muggen heel snel mee. Ja, maar dan moet je dat ding weer oppakken. en dat duurt toch wel even voordat je die stofzuiger op die mug hebt gericht. Zijn nee, maar hand Dyson, mm. Zijn handkruimoldief. Op je nachtkastje. Maar verjaag je ze ermee of zuig je ze op? Ja. Erin. Je doet het geluid ja. heel goed ja. na. En dat, en dat gaat beter als met een krantje of, of je televisiegids door de hele slaapkamer mm. die muggen najagen. Je, je hebt die kruimeldief in je hand. Ja. En je doet even het lichtje aan en dan. Volg je met het mondje van die krameldief die mug. En dan op het moment dat je net dat mondje van die krameldief ter hoogte van die mug hebt, wegmug. <lacht> <lacht> muggen... nou, ik, uh, ik ga het eens proberen met mijn krameldief, Maar ik, uh, ik heb gelukkig niet zo last van muggen. Want dat is dan ik... ook altijd iets. Dat sommige mensen worden altijd helemaal stuk gebeten door muggen. En ik heb er nooit last van. Ik haat ze. Ja, ik vind ze wel irritant. Het, het zoomgeluid is wel irritant. En daarnaast, als je allergisch bent voor insectenbeten... Hmm. dan word je er helemaal gek van. Want ja. dan weet je, als je dat gezoem... Mm, ja. dat je dan zo'n rotbeet krijgt... wat een bult geeft, die weer gaat ontsteken. Ja, dat is heel vervelend. Ja. Maar de kamer die... Maar heel goede tip. Was, ja. Dat klimaatprobleem. Ja, het, uh, het broeikas-effect... Dat wordt blijkbaar door heel de wereld genegeerd. En dat is toch eigenlijk het, het grootste issue van deze wereld. En dat zou niet uh, uh, de, uh, of de, de ziektekostenpremie moeten zijn. Dat zou ook niet uh, de Amerikaanse presidentsverkiezing moeten zijn. Maar het broeikaseffect. Waarom zijn we daar niet massaal mee bezig? Dat is de vraag. Omdat ik denk dat het eigenlijk al onomkeerbaar is. Ja, het schijnt de, inderdaad wel dat... De, de, de Noordpoolkap smelt. Ja. De permafrostgebieden in Noord-Siberië en Noord-Canada smelten. Daardoor komt er heel veel... Doordat die, die dat mos, wat nu permafrost is, gaat rotten... ...komt er steeds meer extra uh, methaan en CO2 vrij. Mm. En ook in, moet je ook denken aan de palmolieplantages in Indonesië. Ja. Het is een omkeerbaar proces. En Nederland bestaat over honderd jaar niet meer. Want dan is de zeespiegel al zodanig gestegen... dat Nederland wel overgelopen is. Ja. En um, dat geldt natuurlijk niet alleen voor Nederlanders... Uh, het grootste deel van de wereld... Of, of de belangrijkste economische gebieden in de wereld... liggen dicht aan de kust. Kijk nu maar eens naar New York. Met die storm uh, Sandy. Ja. Maar en je, en zegt, je daar... zegt eigenlijk het is onomkeraar. De mensheid heeft zich erbij neergelegd. En, en uh, na onze zonvloed. En de zonvloed was er al. Uh, nu, nu, nu, nu bij uh, Sandy... En, en, en het weekend daarna... laten ze zeggen, gewoon de, de, de... terwijl de metrostations nog ondergelopen liggen... de marathon gewoon doorgaan. Ja. Maar, ja. Uh, en lang, maar langzaam stijgt... centimeter voor centimeter... het water. En New York is nu ondergelopen... door een storm. Dat wordt weer droog. En die pompen ze weer leeg. Maar... Jaar in jaar uit, centimeter voor centimeter, stijgt dat water. Ja, en maar, dat is niet alleen in New York, maar ook bij ons. Maar de vraag en, is, Valentijn, waarom trekken we ons er niets van aan? Een, een, na, de, na ons komt de zonvloed ge, uh, gedachte en het niet, niet willen zien en niet, niet willen uh, realiseren. Hm. Want eigenlijk moet je dus beseffen dat New York over honderd jaar niet, niet meer kan liggen op de plaats waar New York nu ligt. Ja, Maar Valentijn. En hetzelfde geldt voor de randstad, Valentijn. Den Haag. Valentijn. Ja, ja, ja. Geef even antwoord op de vraag. Waarom trekken we ons er niets van aan van het broeikaseffect? Dat is de vraag. Omdat het zo onvoorstelbaar is wat de gevolgen zijn. Mensen kunnen het zich niet indenken, en willen het ook niet zien. Nee, we willen het ook niet zien. Moet je je voorstellen een land als Bangladesh? Het meest dichtbevolkte land van de wereld. Dat land verdwijnt over 10, 20 jaar. Want Bangladesh ligt ook net. En het eiland uh, TV hè? Hm. is, is Tuvalu. Dat gaat ook verdwijnen. Tuvalu ligt is over tien jaar weg. Ja. Nou, we trekken onze blijkbaar niets van aan. Dat nee, is uh, maar. We willen, het, we willen het, blijkbaar niet weten. Nee. En je moet je dus voorstellen dat, dat er eigenlijk uh, uh, nu al in de planologie rekening gehouden zou moeten worden met gigantische volksverhuizingen. Dat ja. je ja. dus eigenlijk zou moeten bedenken dat uh, een groot deel van Nederland eigenlijk opgeheven zou moeten worden. En verplaatst zou moeten worden naar Duitsland. Ja, dat wordt nog een hele volksverhuizing. Valentijn, ik dank je wel. Maar kan je begrijpen wat voor een impact dat zal hebben... en dat niemand dat nu al om, nu, nu onder ogen wil zien? Ja, nee, dat, dat, dat het wordt... waarschijnlijk het probleem ligt. Het woord... We het... willen het niet zien. We willen het niet zien. We willen het niet weten. Dank je wel, Valentijn. 0800-1121.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 Stop this notice, this crying earth, this weeping show I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 Ja, Michael Jackson die uh, maakt zich dus ook al zorgen over de aarde. Earth Song, uh, dat is toch wel uh, het centrale thema deze nacht hier bij Nachtzuster. Uh, alles wat uh, groeit en bloeit uh, stellen we aan de kaak deze nacht. Maar je mag ook over andere dingen allemaal vragen stellen en antwoorden geven. 0800 1121. Wat is bijvoorbeeld het nut van een mug? En uh, waarom laten we dat licht s'nachts aan op een treinstation... En uh, waarom blijven mensen het broeikaseffect negeren? Zomaar een paar vragen uh, waar we nog antwoorden op zoeken. 0800 1121, gratis nummer. Ben, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik heb uh, de laatste tijd een artikel gelezen. dat veel landen eigenlijk willen olie gaan boren op de Noordpool. Ja. En dan vraag ik me nu af: uh, uh, wie heeft eigenlijk het recht om daar te boren, van wie is de Noordpool eigenlijk? Ik bedoel, zijn er ooit verdragen gemaakt in het verleden... Hmm. Uh, tot welk uh, gebied dat hoort, de Noordpool? Je vraag is, uh, welk land uh, mag aanspraak maken... op uh, het land wat zich Noordpool no noemt, of wat wij oh, Noordpool was, noemen? onlangs dat de Russen daar willen gaan boren. Ja. Dus het zal het begin zijn van de vernietiging van onze aarde... Hmm. En nou vraag ik me af, wie heeft eigenlijk het recht om daar te boren? Ja. Want wie zijn nou eigenlijk de oorspronkelijke bewoners? En wie heeft de anatomie of de, de zeggenschap over de Noordpool? Ja. Nou, volgens mij woont er niemand. Maar... Nou, de Lappen, hè? Ja, maar dat is weer Lapland. Nou, dat ligt toch bijna aan de grens van de Noordpool. Ja, maar we, hebben het, we gaan het echt over de Noordpool hebben, toch? Jawel, maar de Lappen die liggen toch vlak aan de Noordpool? Ja, dat ligt er wel vlakbij, maar... Je vraag is gewoon: bij wie of bij welk land of van wie is de Noordpool? Is daar, ja. een, is daar een verdrag over uh, gesloten of uh, is er een land die daar uh, uh, aanspraak op maakt? Hele ja, goede vraag. We, we, we moeten toch niet aan denken dat uh, straks alle landen, bijvoorbeeld die daar aan grenzen, uh, Canada, Finland, Rusland en dan heb je nog diverse landen, Letland, Estland, dat die daar boringen gaan uitvoeren. Ja, je moet even je radio even uitzetten trouwens, Ben. Ja. Want uh, je, het is een enorme echo hier. Het is, uh, of sta je op de Noordpool? Nou, dat valt best mee voor jullie. Want <laughs> anders heb ik al eens op Casaluna gehoord dat er veel last is hè, over die echo. Is ja. dat niet te bestrijden? Nee, als jij je radio aan hebt staan, dan uh, blijft nee, het er rondzingen. Nou Heel goed. Ja, nee, het, het gaat al beter. Maar we zijn al klaar, want je vraag is gesteld. Is gesteld. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Oké, okay, Ben. Goeienacht. Daar. Ja, van wie is de Noordpool? Hele goede vraag. 0800 1121. Gerwin? Gerben? Oh, ge Hi. Gerben? Hi. Hallo. Ik, uh, ik weet niks uh, over de Noordpool of over het broeikaseffect. Maar ik, voor de rest van de vragen kan ik me waarschijnlijk wel een uh, antwoord geven. Oh, niet allemaal, alstublieft. Nee hoor. Zullen maar, we er eentje kiezen? Kies maar uit uh, wat jij wil. Ik, uh... Ja, even kijken. Wat staat er al het, uh, het langste open? Uh, nou ja, dat, dat broeikaseffect, dat vind ik wel een. Uh, ja, dat, dat kan juist het broeikaseffect en de Noordpool, daar, daar heb ik niks over Nee, precies. Zeggen, rest... Klakson. Heb, waarom zit, er een klak, zit er een klakson op een vliegtuig? Nee, natuurlijk niet. Oké, okay, dankjewel. Er, er zit geen uh, klakson op een vliegtuig. <lacht> en uh, het licht van een, uh, van een station... dat is aan om... Voor de, voor de veiligheid, vooral van de fietsen... Maar ja, er zijn, en, er uh, zijn toch een fietsen op het perron, s'nachts? Mm, ja, bij kleine stationetjes, waar deze met ook over had, uh, zijn meestal fietsen heel erg daarnaast... Dus gewoon voor, ja, gewoon de mug, voor de veiligheid dat, dus. Was, uh, oh ja, spinnen, spinnen eten oh, We gaan toch alle vragen afwerken. Nou, ik vind het allemaal goed. Uh, ja, tot slot, uh, in, ja, vertel. Ah, spinnen eten muggen. Die meneer die was benieuwd, benieuwd naar de, ja. wat dan um, uh, muggen eet. Door, ja, wie, door wie worden uh, ja. muggen gegeten? Ja, de, de, de, de moet een, uh, alles is een plek in de voedselketen, hè? Waarom? Nou, maar uh, wat was, uh, welke had er we nog meer openstaan? Ja, gaan we nu echt alles afwerken. Nou, uh, wat hebben we nog meer? Uh, het heel uh, snel hoor. Uh, nou ja, als andere mensen er ook over mogen, misschien wel goed, een goede, goede manier om nog even een uh, resume te doen. Uh, ja, de weekendbijlage van het AD, die zou niet oh, netjes ja, gevouwen ik zijn. Ik heb, uh, ik heb zelf <laughs> dan ook, uh, bij de PZC in Nederland uh, gewerkt, ben om vier uur s'nachts op. op. Uh, en op zaterdag moet je die inderdaad vouwen. En uh, die meneer die vroeg uh, waarom die zo slecht was geniet, geloof ik. Ja. En dat komt omdat de bezorgers dat zelf doen op zaterdag. En die moeten er dus een stuk of 100 of 100, 200, ik weet het niet meer precies, maar die moeten er invouwen en soms ook niet. En die gaan niet allemaal even zorgvuldig. Nee, dat gaat de ene keer beter dan de ander. Mm -hmm. Ja. En de volgende vraag? Nee, we gaan niet alles doen, uh, Gerben. Oké, okay, sorry. Maar nee, ja, dat, uh, ik ben heel soepel vannacht, hoor. Maar uh, ja, op, nee, we, moeten echt, uh, we gaan wat dieper in op, uh, op elke vraag. Dus we gaan niet uh, alles zo snel afraffelen. Maar ik, ik dank je wel voor het bellen. Nou, nee, geen probleem. <laughs> Oké, okay, ik wens je hele fijne uh, nacht. Dankjewel. Oké, okay, dag Gerben. 0800 1121. Volgens mij was Schermen toch een beetje teleurgesteld dat hij niet op elke vraag een antwoord moet geven. Nou, uh, mag hij zo meteen gewoon weer bellen? 0800 1121. Goedenacht, Kirsten. Ja, hallo. Hallo. Ik had een reactie op Jasper van uh, waarom mensen onnozel blijven. Uh, omtrent het broeikaseffect. Ja, dat um, ja, zijn dingen die vraag ik mezelf ook af. En ik ben een keer per toeval een boek uh, in de uitverkoop bij een bibliotheek tegengekomen van uh, Daniel Goldman. En dat boek heet uh, Liegen om te leven. En uh, daar staan inderdaad, ja, zo'n een hele eenvoudige verklaringen, CQ uh, uitweidingen over uh, van waarom mensen dat doen. En, um, ja, het, volgens mij is het gewoon van dat de mensen dat gewoon het liefst de waarheid niet weten. En ook over hele kleine dingen al liever niet. Dus laat staan grote dingen. En uh, ja, op zich is dan misschien een tip voor Jasper om dat boek te lenen bij de bibliotheek. Want volgens mij, uh, ja, dit was een hele kleine bibliotheek. Dus uh, uh, in die grote stad zal die zeker uh, te leen zijn, dat boek. Ja, is het, is het ook niet gewoon dat we, dat we het wel weten, maar dat het. Uh... Ja, is het, dat we het niet direct zien. Zou dat ermee mee te maken kunnen hebben? Ja, ik denk ik denk zelf dat het een combinatie vaak is van uh, angst. Van ja, als ik het in mijn eentje moet zeggen. En uh, ja, als niemand iets durft te zeggen of zo, dan uh, dat begint al bijvoorbeeld op de school al, weet je wel. Ja. Uh, dus ik doe maar mee met de rest. Of hele kleine dingen. Of ja, wat is klein? Ik bedoel, uh, ik bedoel, kleine dingen kunnen natuurlijk heel belangrijk zijn. Ja, ik denk dat het gewoon een groepsdier is, een groep hier. dus het is natuurlijk, uh, ja, uh, als, je, als je de waarheid, of ja, dat, dat speelt mee, maar als je bijvoorbeeld ook gewoon, uh, soms, uh, ja, Hans Theo maakte ook grapjes over, van uh, hoe vinden jullie ons kind, ja, uh, eigenlijk oerlelijk, maar ja, dat zeg je dan niet, weet je wel, dat soort situaties, daar begint het al bij, laat staan de hele belangrijke dingen. Ja. Ik bedoel, het dagelijks leven brengt al zoveel uh, beslommeringen met zich mee. Mensen worden zo in beslag genomen dat over hele enge dingen... zoals inderdaad het uh, ten ondergaan van de aarde... Dat, uh, ja, dat, dat, dat we stoppen we liever weg. Hebben. Dat stoppen we liever weg. Ja, ja dat denk ja. ik dat dat het is. Ja. Ja. Dat, dat, dat, dat bespeur ik tenminste. Ja. Ja, het, zou, uh, het, het lijkt mij logisch, maar als iemand een, nog een, een betere onderbouwing heeft... dan uh, mag hij of zij altijd bellen. Maar... Uh, Kirsten, dankjewel. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. 0800-1121, dat is het, uh, het gratis nummer uh, waar je naar mag bellen. Je mag ook blijven e-mailen, dat kan naar uh, nachtsuster@omroepmax.nl. En uh, Rolanda is weer terug. Ja. <laughs> Dag Rolanda. Ja, hallo. Je bent niet tevreden, hè? Ik ben helemaal niet boos of zo, hoor. <laughs> maar? Het idee dat ik dat dacht, dat is helemaal niet waar. Maar het gaat mij erom, ik hou het een beetje dicht bij mijn eigen huisje. En ik vind het prima dat iemand, iemand uh, het over heel, het hele land leeft. Ik snap best dat iedereen daar zijn eigen zorgen over maakt. Maar ik wilde hem gewoon bij mijn eigen huisje Even. Ja, en jij had daar straks gebeld hè, over, dat, uh, over het kraanwater en het regenwater? Ja. Wat, ge, ge, ge, wat ge, ge... gebeld? Over die katten. Ja, precies. Nou, die dronken van het water. Nou, die mevrouw die ik zei van, dat doet dat beestje echt alleen maar tikken tegen dat spiegeltje aan. Omdat die meneer zei, dat vind ik zielig. Nee, dat is onze levenswereld. Dat, dat, dat is onze bewoning. Ja. Die vogeltjes komen gewoon ook meer naar ons toe. Of je nog in de stad woont, of het platteland, of weet ik veel wat. Dat die komen naar ons toe. Ja. Dat is niet zielig. Die vogeltjes die redden zich toch wel. Die weten precies wat ze moeten doen met dat spiegeltje. En daarom zeg ik ook... dat spiegeltje... dat beestje denkt van... hé, hey, hallo, dat heb ik al ontdekt. Ja. Ik weet dat ik dat tegenaan tik. Dan komen de beestjes achter het spiegeltje vandaan. En dat is niet zielig. Nee. Dat, is een, dat, is een, dat, is, dat is gewoon overleven. Wij we moeten ook overleven. Ja. Dat doen die mensen ook. Dat doen die, die, die diertjes ook. Nee. En... Um, met mijn katten, met het water. Dat ze dan zeggen tegen mij. Die mevrouw houdt de katjes binnen. Ik vind het prima. Mijn katjes moeten buiten. Die moeten buiten kunnen lopen. Ja. Maar stel nog één keer je vraag even duidelijk, Rolande. Nou, uh, mijn vraag was. Nee, ik heb geen. Ja, ik heb eigenlijk niet echt meer een vraag. Het was voor mij gewoon van. Um, um, um, kijk, ik beleef het zo op mijn manier. En ik had nou een vraag. En ik heb nog geen aanval gekregen. Nou, dan gaan we gewoon mensen oproepen om daar eens als de wiedeweer op te reageren. <laughs> nee, maar ik ben helemaal niet boos of zo, hoor. Nee, gelukkig. Ik, heb, ik heb nog een vraagje. Ik heb nou een uh, egelnestje in de tuin zitten. Ja. Met vijf jongen. Ja. En ik weet ook niet wat ik daarmee moet. Wat moet je dat met je een, een egelnestje? Ja, dat is voor mij helemaal heel dicht in de buurt. Hmm. Je zei gelijk van, nou, ik moet weer naar iemand anders aan de telefoon. Tuurlijk, snap ik ook wel. Ja. Maar uh, ik, ik, ik weet dat ik ze geen melk mocht geven. Ik heb ze nou hondenvoer gegeven. Dat heb ik van de buren weer gehoord. En eten ze dat? Ja. Oké. Okay. Maar de maar vraag ik... is, wat moet je ermee doen? Met het ja. egelnestje, Of je daar iets mee kunt en wat moet je ze voor eten geven? Oké, okay, Rolande, we gaan de vraag voorleggen. Oké. Okay. Oké, okay, Dankjewel. Fijne nacht. Ja, dat Hans Bouwens was dat, oftewel George Baker... die zong over een uh, gewone witte duif, Una Paloma Blanca. Het is een, uh, het is een beetje een dierennacht uh, uh, vannacht. Misschien uh, nog naar aanleiding van Okazeluna, die het erover had. Milieu, dieren, natuur, het komt allemaal voorbij deze nacht. Zuster 0800 1121. Uh, en van wie is toch die Noordpool? Dat is bijvoorbeeld een vraag uh, die we ons nog, uh, nog stellen deze nacht. Uh, Rutger. Ja, goeiemorgen, Ron. Goeiemorgen, Rutger. Je zit volgens mij in de vrachtwagen. Ja, dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Vertel, waar bel je voor? Ik uh, had een vraagje. Ik zag laatst een stukje op de televisie, zo'n zo, zo wegprogramma. Ik weet niet of dat nou op blik op de weg is of, of wat dan nog maar. Maar daar werd een vrouw opgepakt... bij ja. een openbare dronkenschap. Ja. Nou, daar hadden wij daar zo'n discussie over. Van... Ja, wat is nu het criterium? Stel dat je komt uit de kroeg weg. En, uh, of iets anders. En je hebt wat gedronken. En je wordt op straat staande gehouden. Ja. Uh, en de politie merkt dat je iets gedronken hebt. En bent misschien in kennelijke staat. Alleen ik vroeg mij af. Uh, ja, je hoeft misschien wel niet te blazen. Of misschien ook wel. Maar wat is nou eigenlijk het... het het, uh, het promillage, uh, wat, wat je hebt voordat je opgepakt wordt voor openbare dronkenschap. En dan bedoel ik niet in de auto natuurlijk. Daar zijn duidelijke normen voor. Maar Alleen gewoon... Je gewoon als je over straat loopt en je kunt worden aangehouden. En, en, snap je mijn vraag? Ja, ik snap hem. Ja, dus wat is... Uh... En wat is het promilage wordt, waarbij al sprake is van openbare dronkenschap? En moet daar een promilage aan vastzitten? Of moet je het ja, bijvoorbeeld ja. al iemand, uh, van iemand kunnen aflezen? Ja, juist. Van, ja, wat, Precies. Wanneer, wanneer, wanneer, wanneer gaat dat nu in ja. voor de politie dan, openbare dronkenschap? Maar je, had, en, er, maar je en, had er een discussie over, Ru uh, Rutger? Ja, maar dat ging meer erover van. Nou, stel dat je wordt opgepakt. Oh, uh, voor openbare dronkenschap dan, hè? Ja. Uh, zou dat ook betekenen dat ze je rijbewijs dan in kunnen vorderen? Ja, dat is weer een andere ja, vraag. Maar even voor ja, ja, Kijk, je, je, je, je zit niet op de weg. Volgens ja, mij is dat niet het geval. Op, de, op, op de openbare weg misschien. Maar zouden ze dan ook je rijbewijs in kunnen vorderen? Nou, volgens mij als je niet achter het stuur zit, dan niet. Maar je kunt wel een boete krijgen, dus voor openbare dronkenschap. Dat kan zeker. Juist, en wat moet. Hoe hoog moet hij uh, promulage uh, wezen? Wie, wie bepaalt dat? Ja, nou, ik vind het een hele duidelijke vraag, Rutger. Ja, nou, dus ben benieuwd. Dus we gaan kijken of daar uh, mensen op willen reageren. Dankjewel en ik wens je nog een hele fijne nacht. moet je naartoe uh, vannacht? Flesje. Oké, okay, nou, heel veel succes nog. Ja, dankjewel, Ron. Oké, okay, dag ben Rutger. Succes. Hoi. Hoi. Ja, Rutger die vraagt zich af uh, wie bepaalt er wanneer er spra sprake is van openbare dronkenschap. Een hele goede vraag. Er komen heel veel goede vragen binnen deze nacht. 0800-1121. Cora? Ja, dat ben ik. Vertel. Uh, ik wou ingaan uh, niet zo lang, want ik wil langs mijn hand wel eens een keer naar bed. Um, <laughs> maar op, dat, uh, op die vragen rond het milieu en de Noordpool met name ook dan um, nou kan je natuurlijk met z'n allen zeggen van ja, we, het, het raakt ons niet of we, of we steken ons kop in het zand. Maar je kunt natuurlijk ook uh, zeggen uh, van we steken de handen in elkaar en we gaan bijvoorbeeld meedoen met de actie van Greenpeace die daar uh, op gericht is. Om een petitie te tekenen tegen dat uh, boren van, uh, in de Noordpool. En uh, nog, nog meer uh, dergelijke acties die ze voeren. Uh, kijk, je kan zeggen van de mensen zijn kudde dier wat betreft het uh, kop in de zand steken of het najagen van uh, uh, veel geld en zo. Ja. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, uh, laten we elkaar uh, meer en meer bewust maken van dat het ook anders kan. Ja. En uh, aansluiten bij de mensen die daar al volop mee bezig zijn op een positieve manier. Ja. En uh, ja, zich ook uh, bezighouden met hoe je anders met uh, materialen om kan gaan. Uh, er zijn al meerdere uitzendingen geweest van verschillende omroepen... En zo over milieu en uh, recycling en zo. Daar kan je natuurlijk ook uh, al een steentje aan bijdragen. Zelf uh, ben ik vrijwilligster van de stichting Gered Gereedschap wij Samen Oud Gereedschap in. En dat gaat naar... Uh, dat knappen we op en het gaat naar pro projecten in derde wereldlanden. Oh ja. Dus in die zin uh, spaar je het milieu dan ook. Ja. En uh, ja, er zijn zoveel van die kleine dingen... die je eigenlijk gewoon dicht bij huis al kan doen... Uh, om, om je bewust te worden van uh, uh, hoe je het milieu een beetje kan redden. Zeg maar. Ja, maar er zijn nog steeds een heleboel mensen... Ja, bij wie, het, bij wie het niet leeft, die toch onze ziektekostenpremie, uh, en zelfs uh, wie wordt de nieuwe president van Amerika, uh, terwijl we in, hier in Europa, in Nederland zitten, dat, die dat veel belangrijker vinden dan, dan het broeikaseffect. Dus, ja, maar ik vind het heel, vind het heel gehoord, goed dat jij je steentje bijdraagt. Nou, ik vind het ook een, een taak eigenlijk van de mensen die daar uh, ook, ook wel over denken. Om uh, elkaar bewust te maken ja. ervan. Ja. Maar de vraag is dus, ja, waarom, denken, uh, niet, waarom heeft niet iedereen daar een, uh, een uitgesproken mening over? En doen we er niets aan? Maar ik, uh, ik ben blij nou, dat jij je steentje. Ja, ik steent... denk ook omdat we, omdat we slaafs achter elkaar aanlopen als we ja. daar niet over denken. Maar ik ja. denk dat het juist belangrijk is dat mensen die er wel over denken... Ja. daar hun geluid over laten horen. Ja, Cora, we moeten even naar het nieuws. Maar ik dank ja, je voor het bellen. Ik, ik ga gauw ophangen. Oké, okay, en wel te rusten, want je gaat slapen, ja. hè? Bedankt. Oké. Okay. Dag. Dag, dag Cora. 0800 1121 voor alle antwoorden op alle vragen. Tot zo. Oh ja. Ik had dan een hele fout uitgezocht. Maar misschien is het te fout. Ik weet niet hoe fout het mag.